9 uur. Kees Groot met het nos van De gevechten in de Afghaanse stad Kunduz is een ziekenhuis geraakt. Daarbij zijn drie medewerkers van artsen zonder grenzen omgekomen. Dertig mensen worden nog vermist. Het lijkt erop dat de aanval is uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht... die het Afghaanse leger helpt om Kunduz te heroveren op de Taliban. De Amerikanen zeggen dat het ziekenhuis niet het doelwit is geweest van de aanval... maar mogelijk wel is geraakt als collateral damage, bijkomende schade... Artsen zonder grenzen zegt diep geschokt te zijn door de aanval en het verlies van de drie medewerkers. Een kwart van de winkelmedewerkers wordt wel eens bedreigd door klanten. Er zijn 600 incidenten per dag, zegt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Winkelpersoneel wordt zowel verbaal als fysiek bedreigd. Bijvoorbeeld door klanten die ontevreden zijn of winkeldieven die juist zijn betrapt. De agressie is de afgelopen jaren niet afgenomen, zeggen de onderzoekers. De man die donderdag in de Amerikaanse staat Oregon negen mensen doodschoot op een school, volgde daar zelf lessen. Volgens de politie volgde hij Engels en theaterlessen. Ook de identiteit van de slachtoffers is bekendgemaakt. De leeftijden variëren van 18 tot 67 jaar. Het aantal gewonden is naar boven bijgesteld van 7 naar 9. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Getuigen zeggen dat hij het had gemunt op christenen. In het Caribisch gebied wordt een vrachtschip met 33 opvarenden vermist. Het schip kwam in de problemen door de orkaan Joaquin. Reddingswerkers zijn op zoek naar het schip dat op weg was van Florida naar Puerto Rico. Aan boord zijn 28 Amerikanen en 5 Polen. Het 224 meter lange schip zond gisteren een alarmsignaal uit. Door de zware storm liep water het schip in en maakte het slagzij. Later wisten de opvarenden te melden dat de problemen met het water waren opgelost, maar daarna werd niets meer van hen vernomen. Het weer in het noorden kan plaatselijk nog wat mist voorkomen, maar het wordt vandaag een zonnige dag. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda zijn het hele weekend werkzaamheden. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord is de weg nu afgesloten. En daarom staat er vanuit Rotterdam op de A16 tussen Zevenbergse Hoek en het knooppunt Zonzeel nu drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Zie in 2015 al 25 jaar. Live. Zfm. Met, met, met nu, Tobak leeft. En nu, een plaat waar je niet op zit te wachten. Soms you je bleed blijven know dat je leven and have a soul But it takes someone to come around to show you how she's the tear in my heart. I'm alive. She's a liar, she's the tear in my heart. I'm on fire, she's the tear in my heart. Take me higher than I've ever been. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around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 Ja, dat je. A bij elkaar. Ik heb het over 21 pilots en ze zijn bij 20. 21 man. Nee, het is twee stuks. En de clipjes ontgaan mij altijd geheel. Soms zijn ze helemaal ingepakt. Helemaal dichtgetaped. Met nou, dan gaan ze dansen. Gekkigheid. Nou, goed, de muziek is leuk, en het heet namelijk Tear in My Heart. Er zit een scheur in mijn hart. Oh, wat Dat is heel vervelend. Goed, tweede grapje in het radioprogramma. en dat het altijd even over de dingen wat er allemaal gebeurt op deze datum. Het is vandaag 3 oktober. Oh, wat allemaal een allemaal op 3 dag oktober? Was dat was wat een dag. Dat was de dag dat OJ Simpson onschuldig werd verklaard omdat hij namelijk, uh, hij, werd, hij werd ervan beschuld... dat hij zijn ex-vrouw en haar vriend vermoord had. En uh, de, de twee werden gevonden in een appartement. En al gauw werd de, werd de, de, de, de spoor leiden naar O.J. Simpson. En uh, alle bewijzen voerden naar hem. Uiteindelijk uh, hadden ze opgeroepen dat hij zichzelf moest aangeven. En uh, had ook gezegd, nou, ik geef mezelf wel aan. En Duizend journalisten wachten de volgende dag bij het politiebureau. Daar kwam een vriend en die las een brief voor... alsof het een zelfmoordbrief was. Dus iedereen, what the fuck? Hij ligt ergens. Op een gegeven moment gingen ze naar huis toe. Was hij snel in zijn auto gestapt. Uh, met een wapenwijzer En een soort opplakbaard. Reed door Amerika. Alle journalisten erachteraan. Plus minus 95 miljoen mensen hebben live meegekeken. Naar de achtervolging van de OTS Simpson. Even een fragmentje ervan. Gewoon een real life show van O.J. Simpson Simpson. Uiteindelijk is hij opgepakt. Na maandenlang een rechtszaak te hebben gevolgd, werd hij vrijgesproken. En toen dacht je, alles kwam goed. Maar nou Waarom ging je dan op de vlucht? Met een baard op. Ja, dat, dat, is echt een, dat is toch eigenlijk bijna bekennen. Echt bizar ook gewoon. En uiteindelijk is hij dus wel vrijgekomen. Hij heeft niet meer in, uh, noem je dat, in films gespeeld. Hij had echt leuke films gemaakt. Hè? Naked Gun bijvoorbeeld. Dat was echt zo'n halve, halve ja. humoristische film. Dat was echt ja. helemaal over de top. Met zijn heel grote pruik droeg hij dan. Maar goed, in 3, uh, 3 oktober... ook 3 oktober trouwens, in 2008... ook op deze dag dus... werd hij beschuldigd bevonden aan ontvoering... vuurwapengebruik en mishandeling. En uiteindelijk ging hij op 5 december 2008... ging hij voor 33 jaar de cel in. En misschien over 9 jaar komt hij vrij. Dus hij zit oh, momenteel oh, nog vast. Hij zit wel vast. Hij zit nog vast. O.J. Oh, yes, Simpson. Oké, okay. andere dingen? Ja, ja in uh, 2009 was een grote dag voor uh, vele... ...vaders van uh, kleine kinderen. Oh, ja, ik heb het want, gezien. Want uh, ja, de, de Nederlandse Josje Huisman wordt gekozen als de nieuwe blonde zangeres van K3. Daar gaan wij hoor. een idee van muziek. Dit is altijd zo. Ik vond het altijd zo lastig om naar te kijken. Want mijn kinderen waren ook wel redelijk gek van destijds. Uh, dan zie je drie van die dames die doen net of ze meisjes zijn. En die hebben ook van die witte onderbroekjes aan. Dat, is zo, zo, dat, dat mag ik eigenlijk niet kijken, maar toch, het zijn volwassen. Het werd, ik je er ik heb... graag naar? Nou, ik vond het moeilijk. Oh. Want, want het is oh, eigenlijk nou ja. een meisje waar je naar kijkt, ja, maar er zijn wel niet. problemen in je leven. Ja, ja, ja, er, zijn, er zijn wel meer films die eenzelfde zeg maar, soort concept hebben. Ja. Alleen die staan allemaal geregistreerd als 18. Plus. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dus ja. ik vond het wel heel moeilijk. Maar goed, de andere dingen die speelden zijn. Ja, in 1992, toen heeft uh, de zangeres Sinead O'Connor, ja. die weet wel van Nothing Compares to You. Die heeft voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers een foto van de paus verscheurd in het programma Saturday Night Live. Het was toch echt wel een rel toen? Echt wel een rel. Even een fragmentje ervan, altijd leuk. Even. Paus was even. The real enemy. Ja, uh, ze had namelijk opgetreden in die Saturday Night Live. Ja? Omdat namelijk uh, heel veel uh, mensen in die, in die show hadden wat vrouwenvriendelijke op, uh, opmerkingen gemaakt. ze dus had zo, nou wil ik optreden, dat wil ik rechtzetten. En toen uiteindelijk zei ze van, je moet de echte vijand bestrijden. En dat was dus de paus volgens haar. Ja, ja misschien is ze erg geleden uh. over, over, over het, uh, onder het juk van de kerk. Want zij kwam uit Ierland. Ja. Ik, in Dublin heb je een wolfveen en daar hangt ze ook. Oké, okay. Ja, dus, uh, is wel de, een mooie dame de, trouwens hoor. Uh, echt ja. een mooie dame, maar je had daar echt in, uh, in Dublin, had, je echt, uh, had de kerk heel veel te zeggen. En daar zijn ook films over. Ja, nou, daar... Het was echt niet mals. Dus ik denk dat het daar waarschijnlijk wel door komt. Daar schopten ze tegen haar, waarschijnlijk. Ja, ja en uh, in uh, 1990 wordt de dag uh, van de Duitse eenheid. Oftewel uh, de Duitse Democratische Republiek, de DDR. En Oost-Duitsland worden opgegeven. En vormen samen de Duitse... De Bondsrepubliek Duitsland. Ja, ik hoorde vanochtend daar iets over en ik las ook iets vandaag in de krant. Over dat echt binnen zo'n korte tijd, 25 jaar of zijn ze nu uh, weer bij elkaar. Uh, is het zo'n ontzettende hippe stad geworden? Bijvoorbeeld Berlijn. Dat ja. was natuurlijk ook echt een beetje achtergebleven gebied. Ja, en, uh, het is nou weer helemaal. Uh... Het is echt een hippe stad gewoon. Ze hebben wel ja. heel veel geld erin gepompt, maar het is wel echt heel iets moois geworden. Ja, alleen ik bang... jammer dat ze de wegen zo achtertallig worden. Ja? Ja, de wegen worden echt slecht in Duitsland. Okay, er komt er al moet... die vluchtelingen die eroverheen gaan. Nee, nou, dan krijgen we dat weer. Nee, ze, de, nee, maar ze steken daar te weinig geld in. Uh. Okay. Okay, dat is misschien. In 1574, uh, je kan het vandaag nog gaan vieren in Leiden. Was het Leids ontzet na een Spaanse belegering. Dus uh, mocht je zin hebben, het is dus maar weer. In Leiden is er altijd voor alles te doen tijdens die dag. En dat is echt uh, een aanrader. En ook even, niet uh, onopgemerkt, voorbij gegaan: uh, uh, spuitbussen op drijfgas komen op de markt in de VS in 1941. Ja. Dat was echt uh, fantastisch gewoon. Ja, en, uh, en de eerste, uh, ja, die, die spuitbussen dat zorgde wel voor heel veel gassen die ja. in de lucht kwamen die we liever niet Aantasting wilden hebben. Aantasting van de ozonlaag. Wat we ook de lucht inschoten was in uh, 1942 uh, de eerste succesvolle lancering van een V2-raket, uh, waarmee uh, de eerste keer dat uh, een door mensen uh, vervaardigd object de ruimte in ging. 1942. 1942? Echt wel heel vroeg. Wij zitten altijd maar met 1969 ons hoofd. Ja, maar dat was de eerste bemande. Okay, Dit 19... was het eerste object wat ze gewoon de lucht in kregen. De, de ruimte in. En, okay. en tien jaar later op dezelfde dag testte de het Britse leger in Australië zijn eerste atoombom. Ja. Ja. Wat een vond man. Shit. Dat nou, was echt even... Die dynasie, yes. Yes. Oh, daar komt hij hoor. Wow. Hoor. Oh, wat een wind. Sterke wind vandaag. Oh, ja, mijn haar nou. is gelijk gevend. Zo is over de overzicht van er allemaal gebeurde op 3 oktober. Er komt een fink windje op zaterdag. Uh, straks de verjaardag, eerst even een mopje muziek. Yes. In de zaterdagmorgen, deze blad hebben we gehad. Hebben we deze niet gehad? Nee, hebben niet gehad. Echt. Hij slaat in als een bom. Hij slaat in als een bom. Someone Still Loves You Boris Yeltsin. Dat is lang dat geleden, hè? Eh Stepbrother City. Dat is verf. Oké, okay. dat kan. Ah, het is best een leuk plaatje, maar ik had gehoopt dat er een beetje een gitaar in zou zitten. Ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. ver, so Someone Still Loves You, Boris zien zo uit de band en het heet Step Brothers Hey! Hier in het tweede gedeelte van het radioprogramma zit nog steeds even bij de verjaardag. Okay. We even kijken wie is er. Ja, is nu. Uh, soms kom je verrassende mensen tegen met leuke verhalen. Ja, maar ik, ik, ik zit te kijken. Jij hebt het dus over Bianca van die jarig is vandaag. Ja, klopt. Maar nu zie ik gewoon, zij woont samen met Diederik van Vleuten. Nou zeg. Nou, dat heb wow. ik nooit geweten. En die, zij is, die, is toch... Diederik van Vleuten? Ja, dit is, uh, is een hele leuke vent. Uh, die die leuke. samen met de, uh, Erik van Muiswinkel vaak van alles doet. Yeah. En ja. En ze, ze hadden de cabaretgroep Zak -Nas. Goed. Nou, hij is uh, allemaal niet jouw uh, waardig. Hij is leuk. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zij is toch ook van Saai? Ja. Wow. Oh, hoi. Ja hoor, daar zijn ze. Hoi. <sleuken> hoi postbode Simon. <sleuken> Wat een lieflijk weertje, hè? Ja, lekker. Het is heerlijk weer vandaag. Zeker. Ja, voor het programma een beetje saai. <sleuken> ja, ja, hè? Met maar Ze, ze vormen samen saai. met... Uh, Samen met Plien van Bennekom vormen ze het cabaretduo Plin en Bianca. Maar dat was, ik heb daar wel vreselijk om gelachen. Het is 47. Ja. Uh, vandaag is ook jarig wie? Ja, Marcus. Oh, uh, uh, ja, uh, uit 1983. Ahmed Akabi. Dat is uh, uh, onder andere acteur van uh, uh, ja? Moordvrouwen, uh, het Huis van Noegers, kinderserie. Uh, okay. En. Uh, hij had een hele leuke film. iets was van de, de president of zo heette die film. Oh, ja, ja. Alibi, die was erg uh, leuk. president? Ja, ja. de president. Ja. Ah, daar was hij geweldig in. Ik zie hem ook heel vaak, zie ik hem op de, uh, over de vloer. Op, op de vloer zie ik hem ook vaak voorbij komen volgens ja. mij. Hij is wel hij, geniaal. Hij is trouwens wel erg knap geworden. Heel mooi opgedroogd. Ja. Hij maar, heeft zo, nou, maar hij heeft zo'n leuk uh, vrolijk gezicht. Mooi opgedroogd noemen we dat altijd. Want die gozer is nu zijn oud hoor. Nee, daarom. Nee, maar hij was... Uh, toen hij toen in het Huis Anubu speelde, was hij echt zo'n jong gastie, weet je wel. Ja, oké. Okay, en nou is... heeft hij echt... Uh, net hij is goed op... uit de klei gekomen. Vandaag is ook wow. jarig Chubby Checker. Hij is 74 geworden. Chubby Checker, wie is dat ook alweer? Nou, dat is, dat is van deze plaat. idee. Het zou eigenlijk een B-kantje worden voor een plaat. Maar uiteindelijk uh, uh, werd het veel populairder. En werd dit een groot hit. Uh, en uh, uh, regelmatig werd die plaat weer opnieuw uitgebracht. De laatste keer was geloof ik in 2008 checker, okay. Let's twist again! En wie vandaag ook jarig is, uh, Lindsay Buckingham. Hij was in 1949 geboren en hij, uh, hij is een van de deelnemers van de band Fleetwood Mac. Ja, dat is... Uh, echt helemaal lekker. Echt een fijn plaatje is hoor. Hij speelt nog steeds trouwens, hè? Ja. Hij is 66 geworden. Ja, maar muziek is ook een beetje hobbyachtig, hè? Ja. Hobby -ish. Uh, samen met Nicky, hoe je ook, die vrouw? Ja. Stevie Nicks. Stevie Nicks. Ja. Waar ze eigenlijk met z'n tweeën zaten ze in een andere band. En uiteindelijk zijn ze overgestapt naar Fleetwood Mac. En ze waren echt meer dan welkom, want hij heeft echt heel veel goede dingen gedaan voor Fleetwood Mac. En uh, pas geleden zijn ze ook nog weer met Fleetwood Mac op uh, tournee geweest. Dus, uh, Lindsey Buckingham, 66. Wie zijn al meerjarig? Ja, uh, wie vandaag uh, is overleden in 2009, ja? is. Uh, Fatima van Libië, de echtgenoot van Idris van Libië. En die was de koning van Libië tot 1996, toen hij werd verdreven in de septemberrevolutie. Oké, kijk, we hebben een stukje geschiedenis ook allemaal. Vandaag ook jarige Clive Owen, zeg maar die blonde van Starsknew, is maar dat een nieuwe? Hij doet heel veel funnels bij Clive Owen, en hij wordt vandaag 51. En wie vandaag ook jarig is, dat is die man, uh, die wilde man, Tommy Lee. Die, oh, is, ja. die was jarig in 1962 en die was dus eerst getrouwd met Heather Locklear. Ja? Maar daarna kwam hij heel erg in het nieuws door Pamela Anderson en, en ook over de seks -tapen. Echt een He? heel oh. ander type ook gewoon, hè? Echt ja, heel nou ander zeker type. weten. Ja, van Tommy Lee. Wat deed hij ook alweer? Wat deed hij nou ook alweer bij Motley Crue? Even na Wat deed hij nou ook alweer? Drummer! Oh, drummer was hij. En daarnaast hij ook, natuurlijk, euh, had hij ook twee hele grote stokken, maar hij heeft zelf ook een hele grote stok. En daar kon hij ook heel veel dingen mee doen. Ja, maar hij kon ook flink uithalen, was... drumachtig uithalen, want hij is vloeggaard, toch? Eh, oh. uh, ja, ook, maar dat was ook, haar. Een, dat was ook een deel oh, van het de de de de spel. Grijna. Dat was ook een tijd een deel van het spel wat ze altijd speelden met z'n tweeën. Nou, ja. Goed, maakt ook hem ja. Vandaag ook, jarig zou hij zijn geweest, Stevie Ray Vong. Hij is met 36 geworden. Hij in 1990. Geniale muziek, het is mij altijd een beetje ontgaan, maar even een stukje daarvan. Het is echt een beetje blues. Ja. Echt een dit hoor. Ficholet er even tussendoor. Ja. Ah, ik zie bij deze muziek echt zo'n zo bootje of, of zo'n. in zo'n baai een beetje tof. Ja. Daar had je ook zo'n plaats van, weet je ja. wel. Dus helaas en vandaag 36 nog... maar geworden. Ja. Okay. Die vandaag ook jarig is, is Josh Klinghoffer. Uh, nee, uh, hij is van 1979, dus relatief jong. En hij was de gitarist van de Red Hot Chili Peppers. Oh, oh. Ja, die hebben we helaas niet bij ons. Goed. Ja, en uh, in 1973 geboren, Nivy Campbell... Kan een deze actrice. En die heeft onder andere in uh, de Scream-serie uh, ja scream, Oh ja. 1, 2, 3, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Oh, Scream. Ah, ja. Alleen, dat was niet een scary movie. Hè, want dat kan nee, niet door elkaar. Ja. ja, scary movie is zeg maar de grappige variant. En dan voor, voor de ouderen onder ons. Uh, wie vandaag jarig is. Maar ze leeft helaas niet meer. Maar ze is van uh, 3 oktober uh, 1913. En ze is in uh, 20 maart 2004 overleden. Lily Peterson. En zij was degene die altijd dat programma voorlas... op de radio van Kleutertje Luister. Oh, en dat uh, herinner ik me wel. Inderdaad dat mijn zus dan... Uh, dat, uh, dat, dat afdraait voor haar kinderen. Want die had toen nog helemaal geen kindertv, niks. Hebben we het over eind jaren zestig, weet ja, je? Ja, oh, dat is echt heel lang. Als we toch over heel lang geleden uh, uh, praten... dan is het namelijk ook wel leuk om te noemen... Eddie Cochran... Was ook jarig geweest. Hij is helaas maar 21 jaar oud geworden. Nou, hij lijkt heel erg op Elvis Presley. Als je hem ja, zo ziet een qua haar. En zo. Hij, hij is voor heel veel mensen inspiratiebron Hij is 21. Had heel veel werk al verricht voordat hij doodging. Hij zat samen met Gene Vincent in een, in een vliegtuig. Is, oh nee, bij een auto zijn ze om het leven gekomen. Ja. En Gene Vincent was meteen al dood. En Hij is de volgende dag overleden aan zelf een En Je kent hem van deze plaat. En Paul ja. McCartney is heel erg geïnspireerd door deze Eddie Cochran. En die had zoals, daarvoor, is hij eigenlijk ook bij de Beatles gegaan. Ja, dus ja. En het is ook wel zo, van, hij werd heel erg vergeleken met Buddy Holly. Omdat veel van zijn nummers gaan over de vreugde van het leven als tiener. En hij werd echt een rockabilly-zanger en rockabilly-gitarist genoemd. Leuk, hè? Die okay. had het liedje van Come on, everybody. Ja. Dat Rock was ook leuk. Cool. Come on, everybody. Positiviteit. Ja, leuk. leuk. Eh, weet jij er nog één? Nou, nee, ik uh, nee. ben er helemaal doorheen. Ja, de laatste ja. die we misschien doen is Quen uh, Stefani. Uh, oh, die is vandaag ja. 46 geworden en Quen Stefani. Even denken... oh, hoe uh, oh, oh, schiet het toch weer? Oh ja, oh, Holy shit man. Nou, wel, wel weer heel fe feministisch dit. Oh man, die zit echt die schurk tegen. zeg maar de blanke de blanke um, uh, de bl de blanke neger. Nee, ja, nee, hoe noemt ze nou weer die zo opstandig is altijd? Zo feministisch. Uh, um. oh, nou goed, maakt ook niet uit. Zoeken we op. Zoek um, op. Oh, ja, nou, ik ben Stefani, dus uh, vandaag 46 geworden en 60 trouwens getrouwd. Volgens mij nog steeds met uh, Gavin Rushdell en die van Bush. Ik wil die thuis wel eens zien jammen, gewoon. Qua muziek, hè, toch? Goed, qua muziek lijkt me dat. Goed, zover de, zo uh, de, de verjaardag. Hey, kijk even naar mijn lijstje die we nu moeten instarten. En dat is... Dit! Lefty Soul Connection. En you don't know. You win it niet. In de zaterdagmorgen. Wat een lijst met verjaardag. Hadden we vandaag weer. Ik, altijd wel leuk om even te kijken. In iemands persoonlijk leven. Wat hij allemaal mee heeft gemaakt. En dan kom je altijd weer schokkende dingen tegen. Zoals die Eddie Cochran, Dat wist ik helemaal niet. Dat hij pas 21 was. Zelfs die Jimmy. Uh, die, uh, die, uh, oh, laat maar, jezus. Wat namen. Namen die dan altijd weer van je wegvallen. Goed. Straks nog de Zandvoortse berichten. En onder andere straks ook de een nieuwe single van The Editors. Zitten in dit programma En de lijnen met Zandvoort. Met de, de goedemorgen Zandvoort. Straks vanuit Heuwe Hoogland zijn ook alweer uh, oké okay bevonden. Dus de autocue blijven met je haperen vandaag. Maar goed. Ja, uh, dat kan zomaar gebeuren. Ja, uh, even kijken. Ja, ja, hier is mijn autocue. Ja. Uh, ja, nee. Mocht je nog, uh, was je nog van plan om naar Kiev te gaan toevallig? Uh, Kiev, nee, nee, nee, nee. Nou, Mocht je het wel van plan zijn, neem ja? even je vrouw mee. Want uh, ja, een tankstation in, uh, in Kiev die heeft wel een, uh, ja, een aparte actie. Als je tenminste uh, een grote tank hebt, is het wel handig om te hebben. Want anders is het nog duur om met de auto te gaan. Maar goed. Uh, je kan namelijk bij, uh, bij dat tankstation gratis benzine uh, halen. Huh? Als je in bikini komt tanken. Oh, oh. ja. Seksiste. Ja, dat van mij wel niet tellen. Maar ja, er staat niet bij of je een vrouw moet zijn. Ja, nee, ah. bikini. Hé, hey, ah, ja. dat is wel een punt. Het gaat alleen nee, over ja, nou. bikini. Dus als man zijn, trek, trek de bikini van je vrouw aan en ga erheen. En dan krijg je ja. gratis. Maar benzine. ja, er staat, er staat niet bij waarom ze het doen. Nee? Maar het is best wel een leuk filmpje om naar te kijken. <laughs> Volgens mij is het gewoon reclame voor die, uh, die benzinestation. Uh, ik geloof dat er al uh, meer mensen op het idee kwamen om een, de bikini van een vrouw aan te trekken, zie ik. Ja. Goed, ja. Dat moet ik straks maar even rustig bekijken, want het leidt me nu ontzettend af. Ja, maar, ja, maar het is wel een wel, wel wel moeite getrekken. waard. Gewoon, dat je, ja, ja, dat je gewoon uh, 35 euro. Uh... Er zitten ook mannen tussen. Dus ja, het. Ja. ja, natuurlijk. Als, nou, als, jongens, uh, trek, je, trek je je bikini aan, zou ik zeggen. Ja, ja ik zou hem thuis even ophalen. Okay. Ik zie dat je nog Sans voor de berichten voor je hebt staan. Ja, ik heb wel voor hem staan, maar ik heb ook nog wel wat andere berichten hoor. Okay. Er is een man geweest, uh, San Vet. Die is een minuut lang eigenaar geweest van de domeinnaam google.com. Door een fout in de website van Google Domains... kon de Amerikanen, Amerikaan gewoon ongestoord deze domein aankopen ...voor slechts 12 dollar. En in een blogpost op LinkedIn vertelt hij al dat hij dat gedaan had. En hij heeft hem geregistreerd, hij hoeft alleen nog maar af te rekenen. En vervolgens kreeg de Amerika verschillende e-mails... ...waarin de aankoop werd bevestigd. Oh. Nou, Fed heeft nog een minuut kunnen genieten van zijn historische aankoop... ...want hij kreeg meteen daarna weer toch weer een, een e-mail... ...waarin de aankoop werd geannuleerd. Maar hij zegt, ik kan nu tenminste zeggen dat ik uh, één hele minuut de eigenaar was van Google.com. En tegen Business Insider zegt hij wel, hij was wel verbaasd. Uh, uh, hoe, hoe kan het nou, weet je wel? Maar hij heeft die 12 dollar wel teruggekregen. Dat, ik, dat vroeg ik, ik me af, heeft hij het geld wel teruggekregen? Ja, nou? Dat is wel ja. eens even, even uh, laaien dit. Nou ja, ondertussen is hij wel even viral gegaan. Hè? Ik bedoel, uh, maak er wat van. Ja, zijn naam is wel viral gegaan, maar goed. Uh. De man die één minuut uh, eigenaar ja. was van uh, Google.com. Of je er dan echt veel beter van wordt. Je komt wel in elke radioprogramma radio ja. en televisieprogramma. Dat is wel weer leuk. Nou ja, dan heb je toch je 15 minutes of fame. En dan hopelijk dat je een eigen bedrijf met Maar dan pas word je gelanceerd, denk ik. Goed, straks de te berichten. Eerst de editors. En live is a fair. Lekker positief. Nou, niks hè. In feuters houd ik op de bank, gordijnen dicht, lichten uit, lig je daar. Life is a fear for you. Wat, ziek je deze? Zit je allemaal tegen? Heerlijk die muziek hè? dan van de editors. Ja, dat steunt je er altijd wel in die moeilijke tijden al. Dat moet ik altijd weer zeggen, dat je denkt, van, wat een afschuwelijk leven leid ik. Wat gaat er allemaal gebeuren nog? Dus is altijd maar weer afwachten. En uh, misschien valt het ook allemaal weer mee dan achteraf, als je het ook bekijkt. Eh? Lekker positief, of als je lekker negatief denkt, valt het altijd weer positief ja. uit. Nieuwe single van... Oh, daarom zijn sommige mensen zo uh, zwartgallig. Ja. Yeah. Nou ja, sommige mensen zijn echt zwartvallig even over Zandvoortse berichten gesproken. Leuke advertentie trouwens in Wild in Zandvoort. Ja? De brul. de ik brul oh, wandeling die kant kan doen. Ik spreek het nu wel goed uit. De bril, Brrl, Ik kan uh, niet uitspreken, man. je Haarlem zijn. Brrl. Oh, ja, precies. Nou, ik probeer gewoon Nederlands te spreken. Laten we dat met z'n allen doen. Of ieder gewoon overstappen naar het Engels. Dan kunnen we om elkaar verstaan. Daar ben ik voor. Maar goed, je kan dus nou zo'n uh, wandeling doen. Ik doe het ook gewoon niet meer. En dan kan je heerlijk. Een wild menu kan je nuttigen. En dan kan je Oeh, ook nog, wild hoor. Je kan ook toch herten schieten. Oh, dit is direct. echt een advertentie van Prins Bernard. Zo is de vingers wel Ja. Maar als je dan goed de, de, de advertentie leest... dan kan je dus met je nieuwe camera een hert schieten. En je kan ook wild eten, maar gewoon wild eten. Oh, oké. Okay. Heel leuk bedacht. Heel leuk ja. okay. ja. uh, bedacht. Ik eet altijd wild. wild. Sorry? Ik eet altijd wild. Ja, ik ook. Ja, ik ook hoor. Het zit aan alle kanten aan de tafel zitten. Grote slap om. Ja. Uh, ook. Oh. Dit weekend over uh, een uur, zeg ja. maar... Dan is de opening van de korendag. In, uh, en die vindt weer plaats. in. Uh... Is dat iets met granen? Ja, dat zei jij ja. net. Maar gekke brood. Zo, dit is de dag van het koren. weet je, Het einde van het seizoen. Ja, nou, maar dat hebt... is dus niet zo. Dit is gewoon de dag dat allemaal zangkoren in Zandvoort komen. En het zijn er toch wel flink wat. Ik vind het heel verwarrend. Ja ja, ja, ja, ja. Maar in ieder geval, er is, uh, om half elf is de opening. En waarschijnlijk, ik denk dat de burgemeester misschien wel weer gaat openen. Het is al de negende editie alweer. En is en, het thema de Beatles ja, versus de en, Rolling Stones? Ja. Nou, nou, ja, er is dus eigenlijk aan ieder koor gevraagd om minimaal één liedje van de Beatles of van Stones te zingen. En sommige koren zijn zo enthousiast dat zij hun gehele optreden willen vullen met nummers van de Beatles. Ik ga straks denk ik wel even kijken. En uh, het schijnt dat zelf uh, een heel leuk, uh, uniek aanbod is geweest van de eigenaar van het Beatles Museum. Was dat niet in Alkmaar, uh, Wilco? Klopt, het is bij Bummel. Aanzing Modmaker. Ja, en uh, er staan uh, 64 boeken op zijn naam over de Beatles. Ja. En uh, ze hebben dus gewoon uh, hem... Je klinkt niet uh, erg enthousiast niet. Ze zijn met z'n <laughs> allen naar het Beatle Museum gegaan... om ook inspiratie op te doen, et cetera. Nou ja, ja. en je kan in, uh, in de kerk en achter de kerk... allemaal met lekkere koffie, thee en zelfgemaakt gebak eten en zo. Dus ik ga straks daar lekker een broodje eten ja. en even kijken... Dat lijkt me ja. erg leuk. En die uh, kan wel... HIT winnen en zo. En ik zou zeggen, ga er langs. En vanavond om tien uur is er een spetterende afsluiting. En kun je eindelijk de beachpopzingers zelf horen, okay. horen zingen. En iedereen is dus ook wel gekleed, een beetje in uh, Beatle-tijd uh, kledij. En Allemaal ook, weer dingen. terug naar vroeger. Ja, leuk. Ik, ik heb ook er zin in. in. Ik ga even kijken. Zo. Ik kom ook eens een keer naar Alkmaar. Er zit een heel groot Beatle-museum. En het ziet er mooi uit. Ja, ja, Volkswagen Beatle. Ja, nee, precies een kever. Nee, nee, nee, nee. Goed, ja. andere Zandvoorts ja, ja, de <laughs> Bibliotheek zuid Kennemerland, afdeling Zandvoort schenkt dit jaar de extra aandacht aan de kinderboekweek. Uh, die dit jaar plaatsvindt tussen 7, van 7 tot en met 18 oktober. Tijdens deze 11 dagen staan boeken over natuur, techniek en wetenschap centraal. Ik ben voor. En uh, ja, het wordt een echte doeweek, Dus lekker, uh, ja, lekker uh, actief bezig zijn. Ik schrok een beetje van het uh, grote stuk in de... Uh, de Zandvoortse krant ging over uh, uh, dorpsgenoot Walter De Vree. Hij plaatste namelijk een paar maanden geleden. Uh, een zandkorrel in de krant met oproep naar een uh, Borgondische metgezel die samen met hem gaat koken. Met als doel de passie voor het koken, wekelijks te delen. Hij had een afspraak met een dame. En na één afspraakje uh, liep dat pijnlijk uh, uh, vast. Op een gegeven moment heeft deze dame via de begeleiding, want deze man woont begeleid, uh, uh, uh, is, is, is, is, heeft zij afgemeld. En dat was zo chockerend dat hij helemaal depressief nu in een hoek zit. En ik dacht zelf van, oké, okay, maar moet daar zo'n groot stuk van in de krant? Ik denk, uh, hij, hij moet gewoon opgegeven worden bij Johnny de Mol. Ja, Dan nee, kan nee, die nee, dat nee. Uh, Ja, ergeven. dat is weer een andere categorie. Dat is niet helemaal... Nee, maar goed, ik, was, ik vond het wel heel overdreven om zo'n groot het, stuk in de krant dat, te schrijven. Dat, uh, omdat hij één keer na één contact met een vrouw nou ja, gedumpt is... Ja, dus, nog, he, nog even, en die dit vrouw op stond er. De ook de ook, hè? Ja, ja, ja ook dat ook, maar het, je zou denken: waar is die dame, naam? Die moet er ook nog bij, en dan is het helemaal compleet. Ja, ja. ja, ja, ja die is, die ja, ja. vrouw is niet meer gemotiveerd om nu zelf nog iets te gaan ondernemen. denk ik zelf. Nee, dat is ook zo. Nee. Nee, is en, trouwens... en, maar dit is wel het gevolg van die emancipatie-samenleving, We moeten daarmee stoppen. Ja. We moeten okay. het gewoon aan uh, de professional <laughs> overlaten. Hey, ik ben voorhoorlijk, ik ben een professioneel. Ja. Mag ik nog één leuk uh, ja. iets doen? Er is dit weekend een open mic op zondag, maar op zaterdag en zondag heb je de open actie. De de Art Walk. Dit is georganiseerd door uh, Zand en Zand, Kunst en Cultuur. Een nieuw initiatief van de groep Zandvoortse kunstenaars. En, uh, er is, je kan dus, uh, in het museum is er een plattegrond. En uh, het is dus dat uh, de deelnemende kunstenaars zijn... Arve, Brand, Hilly Jansen, Donna Corbani... die in het uh, museum exposeert nu... Udo Geisler, Marlene Scherps en Anneke Perenboom. En ze staan dus op diverse locaties om u te verwelkomen met een drankje en een hapje... tussen 12 en 5 uur. Leveren die schilderij ook een beetje wat op? Ik uh, ja, concert. misschien wel. Ja, maar de route ja, met nee, Je kan de route met plattegrond ophalen bij het Standort Museum. En uh, het is sowieso op Facebook. We hebben, ik heb het op onze Facebookpagina gezet. Daar zie je in ieder geval bij ons... Uh, wie, uh, waar het is. Uh, okay. Je klikt op open en dan heb je de route te pakken. Okay. Ja, en nou. nog even één leuk dingetje. Komende zondag, 4 oktober... gaat het tweede seizoen van open mic, de stand-up comedy avond in restaurant uh, App Vloed uh, in het Amsterdam Beach Hotel uh, van start. Ja, leuk. Dus uh, Ik uh, zit te twijfelen om daarheen toe te gaan. Ik ben altijd nieuwsgierig wat ja, graffen ze allemaal verkondigen. Superleuk. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Tijd voor die landenkeuze. En ik was even het nummertje vergeten wat ik van de cd Nummer moest krijgen. Nummer 15 Nummer 15 van de cd. En dat is uh, Suddly I see van Katie Tanstel. Oké. Okay. Suddly I See. Suddly I See. 20 minuten voor 10 straks, 10 uur goede morgen, zodat ook vanuit Hogeland hoogland naar de gezond Zandvoort. Ik ben benieuwd of jullie sport op gaat well, is amazing. Ja, soms krijg je van die inzichten in één keer in het leven. En denk je: Oh, dat is het. Ik ben er helemaal uit. Zo zit het in elkaar. Sadly, I see hier van Katie Tunstall. Uh, hier in de Zaragoza. Jo, de Keuze. Ja, goed. Vandaag een heel stuk in de krant te lezen. Uh, de Telegraaf. En uh, ja, ik, ik, ik, ik was zelf vast een beetje ontgaan. Ik denk van dat valt allemaal mee. Maar winkeliers overspoeld met geweld. Heel groot artikel erover. Dat er heel veel geweld is. Elke dag wel. En dat uh, mensen uh, win winkeliers zich ontzettend in de kosten moeten steken om. ...het uh, uh, te beveiligen. En toch heel veel winkeliers zeggen ook... ...ja, ik woon in een gebied waar heel veel culturen bij elkaar komen... ...en daar hebben we toch heel veel te maken... ...bijna elke dag wel met winkeldiefstanden... ...elke dag wel met, met opstootjes. En soms moet je ook... ...je moet het voor zijn, je moet in contact gaan... ...met je, met je klanten, bijvoorbeeld als iemand binnenkomt met een zonnebril... ...dan moet je altijd zeggen van... ...hé, hey, is het zo zonnig? Nou, binnen is het niet zo zonnig. Hoor. Je moet echt meteen het contact aangaan om het voor te zijn... Laat, en ook laten zien dat jij zeg maar, in controle bent. Niet dat je aan slachtoffer afwachten, gaat afwachten. Van wat gaat er gebeuren? Word ik overvallen of niet? Nee, het contact aangaan. Dus dat is het petje af voor al die winkeliers. Hoor. Echt, er staan een paar mensen in die echt regelmatig zijn overvallen. En elke dag ook wel uh, winkeldieven in een, in een winkel hebben. En dan ook wel uh, richting de politie. Uh, sommige politieagenten zijn heel actief. Uh, die zijn binnen een half uur zijn ze op de plekken. Sommige agenten denken zelf van... Ah joh, jullie hebben ze al te pakken. Nou, laten we nou even in het kantoortje zitten. Dan komen we straks over een uurtje of wat. Komen we ze ophalen. Want ze zijn toch al gepakt. Ja, dan zit je dus altijd met zo'n molloot Die soms best wel opstandig is. En best wel kwaad is omdat hij gepakt is. Want hij heeft ook recht om dief te zijn in deze wereld. Die worden echt soms heel agressief ook. Dus dat is uh, nog wel een heel apart wereldje. Goed. Uh, ik, ik, ja, ik zit zelf te kijken naar de onbegrijpelijke weetjes. Wist je dat? Hè? En dan zie je van de natste plek op aarde is Meghalaya in India. En dat is een plek, daar valt dus... 12.700 mm per jaar. Op de droogste plek maar 0,6 mm. In die Megalaya regent het gewoon zes maanden achter elkaar heel erg. En daarna zes maanden droog. En uh, op de berg Waaleale op het Hawaiianse uh, eiland Kaua regent het het vaakst. Daar regent het dus 360 dagen per jaar. Hoeveel? 360 dagen. Maar, maar dat dan hoop is je toch je wel. Als je iets op vakantie minder... gaat, dat je net in die, die, vijf, dagen ja, nee, die vijf dagen zit. zit ja. ja, precies. Ja. Maar nou, dat zijn wel grappige, grappige weetjes, vind ik. Oh, en ook, je hebt ook voor die, die plekken op de aarde waar het echt zoveel dagen donker is. Weet je, ja, complete is, dagen zijn het donker. De, je hebt de Noordpool. Dat, ja, in Zweden is het echt inderdaad dat, het helemaal niet, dat de zon niet helemaal ondergaat. En de, in, uh, op de Noordpool heb je gewoon een half jaar donker, half jaar licht. Ja, bizar. Ik heb wel mensen gesproken die ook in die gebieden uh, leefden. Die dat is, zoals, ja, in de, in de zomer, als het licht is, gaan ze gewoon echt soms uren door. Gewoon, want s'nachts is het gewoon lichter. Dan kan je ze gewoon s'nachts op bezoek krijgen ook. Je, je buren, zeg maar. Ja. En in de winter gaan ze, proberen ze zeg maar in een soort, een soort winterslaap te komen. Dat lukt niet helemaal, maar dan maken ze gewoon hele lange nachten. Om er weer een beetje bij te trekken. Uh. Nou, ja. Ja, ja, goed. Zo werd het vroeger ook een beetje gedaan, denk ik. Nou, gisteren zijn natuurlijk de gouden kalven weer uitge, uitgedeeld. En Martin Fischer heeft voor bloed, zweet en tranen gekregen. Ik zag hem gisteren nog even bij pauze, zag we nog voorbij komen. En uh, ja, hij was natuurlijk hartstikke blij. Hij was ook heel emotioneel. Omdat uh, Zijn leraar van de toneelschool die is al overleden. die heeft hem tot het laatste toe gemotiveerd. En ik zeg ook dat er afgelopen week in het Wapen van Zandvoort ook het hazensfeest is geweest. En dat het een ja. groot succes is geweest. En dat het elk jaar weer terugkomt. En ja, die man blijft ook maar doorleven ook, hè. Nou, ook ik heb kan zo, er, niet er wel, wachten, wel een maar klaar mee eigenlijk, hoor. Nou ja, nee, blijkbaar niet. Er wordt nu weer een nieuw leven ingeblazen. En deze Martin Fischi, die leeft ook gewoon helemaal hè, de, de rol van uh, André hazes. Ja. Hij zegt wel van, ik moet wel een beetje uitkijken... dat ik ook weer wat andere rollen ga spelen, want anders word ik alleen maar... Dan uh, krijg je krijgt het Siebertje-effect, hè? Ja, ik krijg het Siebertje-effect. Of het André hazes effect hè? Ja, en wat, een bericht wat ik van de week las, of we hoorde eigenlijk... dat vond ik echt... Uh, was een man... Was, uh, werd uh, veroordeeld voor uh, het rijden onder invloed. En daarbij heeft hij uh, een vuilniscontainer geraakt. En, uh, uh, en een kinderwagen. Yeah. En hij dacht dat hij alleen die vuilniscontainer raakte. Dus hij was doorgereden. Oh, okay. Maar hij heeft dus het kind uh, doodgereden. O, maar waar ik, zeg maar, ook dat vond ik al erg. Yeah. Maar waar ik echt boos om werd, was het feit dat de man al zeven keer was veroordeeld okay. voor rijden onder invloed. En dan denk ik, wat gaat er fout in Nederland? Dat we mensen in staat stellen om na zeven keer veroordeeld te worden voor rijden onder invloed. Waardoor je dus schijnbaar niet in je botten hersens opkomt dat dat niet verstandig is. Nog zijn rijbewijs teruggeven en vervolgens iemand doodrijden En waarschijnlijk de volgende keer gewoon met zijn dronken harsens in de auto staat. Ja, na zeven keer moet je toch wel, dan is het wel klaar. Dan kan hij gewoon van zijn leven lang kan niet inleveren. Ja. Geef me een OV-kaart. Dat hij wel met de trein gaat. Dat het om gratis voor hem is. Want dat, die investering zou ik dan wel willen doen. Geef me een OV-kaart. Maar ja, nee, de auto mag je hier laten staan. En ja. de brommer ook vind ik eigenlijk wel. Ik, ik vind als dan iemand dan alsnog denkt. Kom ik ga rijden. Dat, dan moet je ze gewoon opsluiten. Ja. Dat, uh, nee dat soort mensen. Uh, dat die is uh, onbegrijpelijk dat soort dingen in Nederland. Maar goed niet gecommuniceerd. Misschien met arts van de Steur. Misschien zou kunnen. Ja, ja, ja, ja, communicatie nee, niet, dat, ja in waarschijnlijk investitie. niet inderdaad, nee. Nee, waarschijnlijk niet. Goed, straks weer Eerst een beetje, dat heet Peace and Lost on Me. Later morgen het loopt te krijgen van de radio. Gaan we aan. Er zijn altijd een aantal berichten die we altijd even eruit moeten persen. Natuurlijk zijn altijd dingen die ons ja. altijd weer tegenhouden. Of uh, bezighouden, sorry. Ik, ja, ik, ik zie al waar het fout gaat. Ja. Het bericht van net. Er is namelijk een onderzoek geweest van Veilig Verkeer Nederland. En uh, het afgelopen half jaar hebben zeker 18, uh, 180.000 mensen een digitale opfriscursus uh, gedaan. voor de, van de verkeersregels. En de uitkomsten van de internetcursus zijn. Uh, nou, betroffend. Uh, hoe heet het, uh, alarmerend te noemen. Ruim 40% van de vragen uh, uh, over uh, voorrangsregels en verkeersborden yeah. weten mensen gewoon niet. Oeh, dus gewoon, uh, 40% van de vragen wordt uh, niet goed beantwoord. Oeh, ja. En dan denk ik, ja, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik heb er nooit zo moeite mee. En net ja, zoals... ja, je moet gewoon naar de lijn op de weg kijken, dan ben je al heel eind. Ja, maar ja. ja. Gewoon naar de lijnen. Naar de lijnen. Ja, nee, maar ik bedoel, als ze haaien dan staan aan jouw kant, dan moet je stoppen. Maar staan ze aan de andere kant Ja, dit is allemaal zo nou, simpel. Nou moet ik wel zeggen, uh, niet, ik, de regel is duidelijk. Alleen, ik vind het altijd onduidelijk. En dat doen ze in Engeland beter. Dat als je uh, op een T-splitsing, dan heb je echt zo'n doorgaande weg. En dan komt er zo'n weggetje na bij. En die heeft dan opeens voren. En dat vind ik, omdat ze dan van rechts komen. En dat vind ik. In Engeland is het gewoon zo. De rechtdoorgaande weg, zeg maar. Ja? Die heeft altijd voorrang. Dus je hebt altijd... Als je op een T-splitsing komt... Moet je komt, altijd invoegen. Uh, uh, ja, maar als je een T-splitsing komt... Ja. Dan uh, ga je wel rechtdoor, maar dan kan je niet meer verder rijden, toch? Dus een T-splitsing. Ja, dus als je... Dus als je naar je... links of naar rechts. Ja, de, de auto die naar links of rechts moet... Moet in Engeland altijd voorrang verlenen. Oh, oké. Okay. En dat vind, ik, dat vind ik een veel betere regel... Dan dat ik aan kon rijden op mijn doorgaande weggetje. En dan komt er opeens een auto van rechts en dan... Oh, ik moet voorhangsverlijn. Ja. Uh, ja, meestal zijn die doorgaande wegen wel hoor. Ja, maar nou ja, dus, uh, ik, ik woon in een buurt waar dat heel vaak niet zo is. Galkwijk, ja. ik heb dat vorige week het is weer wel een beetje, Het is ook wel een beetje oh. armoedig. Dit is ook wel een beetje de retrotijd oh, over de oh, hoeven. Zeg, helemaal niet, zeg hoeveel... je nou een beetje dat ik in een armoedige wijk woon? Nee, nee, in een sloffe wijk woon, woon, tijd, woon je. tijd, armoedige tijd. Nu moeten oh. we allemaal nog na gaan denken... Maar straks wordt alles toch goed voor ons gedaan. Dan hoeven we helemaal niet na. Als we op de fiets zeg maar, euh, zitten, dan krijgen we via ons mobiel. Of eigenlijk een mobiel die op ons neus gaat Die draagt, auto stopt ook, gewoon automatisch ga, bij een ik, stopbord. Die stopt automatisch. Of wij stoppen automatisch. Oh, oh ja. En dan ga je automatisch gaan. Ik ga me dat best wel missen. Een beetje het autorijden, een beetje motorrijden. Eigen initiatief. Mag ja. ik nee. een nieuw berichtje gaan doen? We, we hebben nou, het ook geleerd nou, nou, dat eigen nou, initiatief niet het beste is. Ja, Mijn initiatief is nu dat ik een nieuw bericht ga voorlezen. Ja, dat, ja dat Het wel, is wel, namelijk nee. een menu van de laatste lunch op het rampschip de Titanic heeft tijdens een online veiling in de VS 80.000 euro opgebracht. Wacht, het op, laatste. Oh, menu. Ik dacht, laatste lunch kan je nee, het toch nee. niet hebben. Maar het menu was meegenomen door een passagier van de eerste klas die de ramp wist te overleven in een reddingsboot. Ja? En uh, er stond onder andere filet van griet en corned beef en kip op en zo. En, was dit en geen... het was in 1912 dus dat die uh, uh, de Titanic uh, verging in de nacht van 14 op 15 april. Ja? Maar de overlevende die het menu meenam zat in de reddingsboot met louter passagiers uit de eerste klas. En de sloep ging de geschiedenis in als de miljonairsboot of de geldboot. De geldboot. Ja, en dan nog een beetje 80.000 uh, euro uh, van het laatste menu uh, vangen. Is dat, is dat niet stelen? Maar dat mag toch helemaal niet? Nou, een minuutje, ja. Dat is een folder. Ze waren aan het flyeren. Ja, ik weet niet of het echt officieel document was. En dan denk hij van, ook oh, hoeveel ja, redden. Ik neem goudmenu het menu mee. Ik, ik, ja, <laughs> nou, inderdaad. Dan denk je, goh, oh, nee, de boot vergaat. We moeten op een reddingsboot. Uh, uh, wat zou ik meenemen? De menukaart! Hey, ja, het kan je galgenmenu zijn, hè? Dat kan je pagemaal ja, zijn. Dat ja, ja, ja, ja, zijn. Ja, ja, dus dat ja. je denkt, nou, ik neem het toch mee. 80.000 euro, hè? Hey, ik had, ik, ik had me, mijn eten meegenomen. Had ik Tenminste, nog wat voor onderweg. Ja. Ja, ik had wat extra kleding meegenomen. Maar niet onder koel te raken. Maar misschien hè, we hebben op mensen dat ook wel gedaan. Hè? Bijna iedereen ja. heeft het toch overleefd? Die bar, maar die boot was <laughs> toch onzinkbaar? Ja, ja, dat goed. was hij. Ja, dat is mijn oude informatie rond. Ik heb ook zo'n oude krant liggen waarin staat gewoon, uh, dat iedereen gered is van de Titanic. Oh ja. Dat is ja. echt veel bijzonder. Okay. In de nacht dat hij zonk, is hij geschreven. Dus toen lagen de mensen nog in het water. Toen gingen ze ervan uit: geen punt, iedereen wordt gered. Oké. Okay. Dat is wel een beetje mof om te lesen. Goed, ja. even van de laatste platen. Voor tien uur is van Arctic Monkeys. En dat heet You're So Dark. I Want Your Heart. Nou zeg. <laughs> you got your H.P. Lovecraft Your Edgar Allan Poe You got your own kind of ravens And your murderer crows Catty eyelashes And your Dracula cape Been flashing triple A passes At the cemetery gates Cause you're so dark, babe Daar niet mijn teksten. Arctic Monkeys. Als afsluiten van Tobak Leef. Ik vind het in... raar dat je dit tegen me zegt. Ja. ja, sorry, ik zeg niet tegen jou, hoor. Ik zeg gewoon even wat, het, oh, wat de tekst is. Oh, tegen de luisteraar. Is. zeg, zeg even wat de tekst is geworden. Okay. Goed. Straks naar tien een goedemorgen zandwoord. antwoord. Live vanuit Hoogland. Stap op de fiets. En kom deze kant op. Het is heerlijk weer. Geniet van het uh, weekend. Ja, ik ben benieuwd of mijn huis een beetje schoon is. Of dat het dat echt een oh. klerenzooi is. Echt een klerenzooi. Want er staat echt zo'n robotje, staat er nu door bij huis. heen Vanochtend toen ik, uh, toen voor de ik eerste weg ging, keer. toen hoorde ik hem zo wegrijden. Heel apart. Oké, okay. nou. Uh, straks veel plezier dus. En geniet van het weekend. We spelen elkaar voor, uh, volgende week voor een nieuwe aflevering. Hoi. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.